Citydijkers met het NOS-journaal. In Georgië worden twee Nederlanders vermist na een aardverschuiving en een daaropvolgende modderstroom. Het zou gaan om twee kinderen die met hun vader in de berg aan het wandelen waren. Reddingswerkers zijn nog steeds naar de vermisten op zoek in het berggebied. Ook in Slovenië worden vijf Nederlanders vermist na noodweer. Vanwege de zware regenval moesten ook gisteren al bijna 500 Nederlanders van campings in Slovenië worden geëvacueerd. Het internationale scouting-evenement in Zuid-Korea gaat door, ondanks een oproep om eerder te stoppen vanwege de hitte. Sinds de bijeenkomst met 40.000 scouts eerder deze week begon, moesten er door de hitte honderden deelnemers met gezondheidsklachten worden behandeld. De internationale scoutingorganisatie had opgeroepen om het evenement vroegtijdig te beëindigen vanwege de hitte, maar de Zuid-Koreaanse premier Han zegt dat er nog voldoende steun is om het scouting-evenement te laten doorgaan. Een jongen van 16 uit Spijkenissen is opgepakt voor een schietpartij tijdens het zomercarnaval in Rotterdam vorig weekend. Hij zou volgens de politie degene zijn die afgelopen zaterdag aan het eind van de middag één of meer schoten had gelost op de Single. Iemand op straat had namelijk gezien hoe de jongen een vuurwapen bij zich had en daarna wegrende. Er raakte toen niemand gewond. Later werd er wel nog een keer geschoten tijdens het zomercarnaval. Toen raakten drie mensen gewond. Voor die schietpartij zijn eerder al drie mensen opgepakt. Bij de duinen van Bergen aan Zee worden ongeveer 13.000 dennen binnenkort gekapt. Daardoor moet het duinzand weer kunnen stuiven, zegt natuurbeheerder PWN. Volgens de organisatie komen de dennen hier oorspronkelijk niet voor. Door ze weg te halen kan er meer wind waaien richting de achterliggende duin. Het weer op veel plekken regen, soms ook met onweer. Het is een graad of twintig, maar in de regen kan het frisser zijn. Morgen ook grijs met regen, het wordt dan zo'n 18 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Your style It was strong Laat om het tweede uur van Stanford op zaterdag mee te beginnen. Je hoorde Narada Michael Walden ...tezamen met Patty Austin uit de jaren tachtig. En Kimmy, Kimmy, Kimmy. Welkom terug, inderdaad, het tweede uur. Benno, wat gaan we daarin allemaal doen? Nou, we gaan ons uh, voornamelijk bezighouden met uh, de evenementen uh, in uh, Zandvoort natuurlijk en omgeving. Daar zijn we het eind vorige uur uh, een beetje mee geëindigd. Nog even wat uh, nieuwtjes. Um, we hebben... Uh, nou, dat is een... Uh, op in Overveen een ongeval met letsel. Wat, uh, dat is nu aan de gang. Uh, vanochtend was er om half tien brand in Heemstede. In een schoonheidssalon uh, uh, aan de Zandvoortselaan. Oh, dat is niet bij jou uh, gelukkig. Nee, dat is heel ver weg. En uh, RTL die meldt dat er een mevrouw in de Verenigde Staten is overleden... door liters water te drinken. In het uh, nieuws van de NOS was net over de scouts in Korea... die het zo warm hebben en daar uh, nou ja, uh, allemaal over te dreigen te raken. Ja, de Amerikaanse en de Engelse scouts... Uh, die hebben zich uh, teruggetrokken. Ja. Maar het geldt nog niet voor uh, de Nederlandse scouts. Want uh, ja, ze zeggen toch dat er voldoende plekken zijn... Uh, waar je... Waar je waar je zeg maar uit de zon kunt gaan zitten daar. Precies, precies. Nou ja, ik las toen ook dat er een scout had ergens geroepen, geloof ik... dat ze wel acht liter water had gedronken. Nou is dat echt overdreven veel, zelfs als het zo warm is. RTL meldt dus over een Amerikaanse mevrouw... die is deze week overleden aan een watervergiftiging. Ze zou in twintig minuten tijd twee liter water hebben gedronken... En het is een internist die hierover is geraadpleegd. Die uh, zegt, ja, het is toch wel uitzonderlijk... dat je door het drinken van water um, zou kunnen te overlijden. Maar goed, een watervergiftiging is wel nodig. En er wordt eigenlijk algemeen gesteld... dat uh, wij in Nederland uh, te veel drinken. Er uh, wordt geadviseerd om vooral naar je dorstgevoel te luisteren. Um, en in het algemeen hoef je... Nou, over de hele dag pas een liter of twee te drinken, dat is ruim voldoende. Dus, dat valt dat, nog mee trouwens. Twee liter. Ja, dat, valt, liter. Op, ja, dat ja. valt op zich allemaal wel mee. En, uh, en je zit natuurlijk in uh, een kopje koffie, dat niet eens meegerekend, een kopje thee. Dus als je dat nog bij elkaar rekent. En natuurlijk in, in yoghurt en in andere dingen zit ook allemaal nog vocht. Dus ik zou zeggen, kijk een beetje uit het dat... Dat is ook zo'n hype, hè. De hele dag met zo'n waterflesje rondlopen en doe dat. Ja, dat is weer heel trendy. Nog van een speciaal merk moet je ze dan ook hebben tegenwoordig. Dus doe een beetje normaal. Heb je daar nog een nummer van? Voor normaal? Van Doe Maar. Of van Normaal. Wat wil je? Van Doe Maar of van Normaal? We gaan zo meteen wel even wat opzoeken. Ik denk van Doe Maar. Dat wij even gaan doen. Ja. Maar we gaan eerst een hele nieuwe single draaien. Het oh. is een uh, Nederlandse uh, dance, uh, ja, dance uh, artiest, uh, zeg maar. Ja. Hij heet uh, Ian Storm en uh, hij heeft een nieuwe plaat uh, uitgebracht. Net, uh, net uitgebracht, de oude single van R.E.M. Uh, ken je waarschijnlijk nog wel. Losing uh, My Religion heet die uh, single. En uh, in een nieuw jasje gestoken. Hier is uh, Ian Storm en Losing My Religion. All life Daddy bij deze uitvoering van Ian Storm van Losing My Religion de oude single van R.E.M. in een nieuw jasje. Heerlijke zinger hoor. En uh, we hebben het over Nederlandse hits. Nou de nieuwe daphne Michelle dan. I really thought that I could get those blood stains off Hey Onze eigen Davina Michels is lekker bezig. Dating the devil, uh, Benno. Zo heet haar nieuwe plaatje. Ja, nou, dat klinkt heel nou, goed. Nou ja, dating the devil. Lekker ja, ja. dan. Ja, nou, lekker. Hé, hey, we gaan naar het circuit. Want uh, ja, afgelopen week uh, zijn er wel wat uh, nieuwtjes vanuit het circuit gekomen. Ja, dat is grappig. Ja, dat, uh, in aanloop uh, van uh, het grote weekend, het Grand Prix weekend, uh, komt er weer van alles los. Zoals uh, dat... Uh, uh, na dit jaar de Formule 2 en de Formule 3 niet meer in uh, worden opgenomen. Ik ben benieuwd trouwens wat ze daar dan in de plaats van gaan doen. Oh, ja, ja, dat Ren is wel jammer trouwens. Ja, Randall Lawson, onze uh, uh, pitreporter in uh, BVWijk, in Studio BVWijk, gaan we straks mee bellen. En het volgende uur, uh, die schreef al op Facebook... Uh, nou, ze kunnen mij bellen hoor, ik heb nog wel een klas voor ze. Ja, ja, ja, ja. Hij dacht natuurlijk aan zijn eigen youngtimer uh, uh, challenge uh, cars. Uh. Nou, dan heb je wel meteen een, uh, een, groot, een, een groot publiek. Uh, ja, ja, uh, ja. ja ja ja. Geweldig. Uh, ja, ja. Dus, uh, nou, dan, ja, we uh, horen het straks wel even van hem in, de, in de pit reports. Nou, Wat ver... heb je allemaal te melden? Ja, cm.com die levert ook in 20, 2024 en 2025... de optimale digitale fan experience voor Formula... Eén Heineken Dutch Grand Prix om Laten we het nog maar eens een keer helemaal noemen en, um, Dus dat gaan ze Twee jaar mee door Met de digitale platform En eens even kijken De digitale klantbeleving Voor de honderdduizenden bezoekers na deze Grand Prix van dit jaar stopt CM.com wel met de naamgevend als sponsor van CM.com circuit Zandvoort. Mede dankzij de Dutch Grand Prix. En het verbinden van de bedrijfsnaam aan het circuit is de doelstelling om de naamse bekendheid nationaal en internationaal te vergroten. Nadria, ruim schoots behaald zo zeggen ze. Nou dat is toch hartstikke leuk voor ze. Verder, de Champions Lounge die je had deze week op het circuit. Daar in de duinen, dat, dat enorme paviljoen. Ja, waar... ze waren flink aan het bouwen de afgelopen ja, ja, ja. week. Ja, er kunnen echt honderden mensen kunnen daar terecht. En het circuit zelf heeft op hun eigen website daar een aparte pagina zelfs aan gewijd. En het is een, een paviljoen dat is dus oorspronkelijk ontworpen voor de Florianen in Almere. Daar hadden ze hem blijkbaar niet meer nodig. En de denken, nou ja, wat Serkwien uh, die heeft, het was met een prikje misschien overgenomen. En, uh, maar goed, na een zorgvuldige optimalisatie. En is er dus een nieuwe bestemming voor gevonden. En hij staat bij ons in de duinen. Eens even kijken, uh, er is nou samengewerkt met... Uh, ontwerpers en architecten, om dat uh, natuurlijk een, een mooie plek te geven. Het, je kan het uh, huren, je kan er uh, feestjes geven, je kan er uh, een heel circus op loslaten. Uh, en het ligt natuurlijk ontzettend mooi, want het ligt, uh, volgens mij heb je daar een prachtig uitzicht over het circuit. En uh, misschien wel richting zee ook nog wel. Ja, ook over Zandvoorts. Dus, ja, uh, over Zandvoorts. Uh, heel mooi punt. Dus uh, nou, Misschien dat we onze eigen uh, pit reporter Richard Buitenheek... Uh, vrijdag uh, voor de Grand Prix de mannen uh, die kant op moeten dirigeren. Mooie studioplek voor uh, Race Radio. Oh, nou, dat zeg je zo wat, zeg. Dat hey. zeg je zo wat. <lacht> Goed, dit even het laatste nieuwtje van het circuit. Zeker, nou dankjewel daarvoor en uh, uiteraard uh, zijn we er blij mee dat we ook over drie weken weer uh, de race hebben hier in Zandvoort. Wij zijn toch zomaar de parel aan de zee, toch? Jazeker.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 De Chardonnay Ik hou van jou zandvoer. Waarom aan de zee Weg van alle zorgen Lachend in de storm De golven van de zee Wat is jouw kracht enorm? Eppelvloed, je lange gouden strand Ik voel me leert dat kind Spelend in het zand Ik niet met volle teugen the priest talked of the truth een mooie race uh, hit, hè, deze. Je hoorde de parel aan de zee uh, van Kessel, uh, Patrick van Kessel en Friends, waaronder uh, uiteraard ook uh, Johnny Krijkamp uh, junior, uh, die die uh, in de plaat hoorde. Elle se leve était son rêve ou un mauvais film une Italienne il était son âme son essentiel Lui l'aimait candide, sa bohémienne Elle était gauche, elle était droite surtout La débauche, dieu quels égouts Ce mot dans sa poche, elle a compris d'un coup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 est tout c'était pas si mal J'empile en pile de questions tellement banales problème je me demande si c'est moi Qu'on la coquue qui pourra Je vais Ik brûler même ta... Nou, wij draaien deze zin al een paar weken en deze week binnengekomen in de Tipperade. Inderdaad, Mentissa hoor je met uh, Mamma Mia. Het is bijna half vier, we gaan hem doen, de evenementenagenda. Want uh, ondanks het uh, slechte weer gaan er toch nog een paar mooie evenementen gewoon door, uh, Benno. Ja, zeker. En vanavond natuurlijk uh, drukwerk uh, uh, op het uh, Gasthuisplein bij het Wapen. Van Zandvoort, uh, daar is een feestje en daar uh, komt Drukwerk dat feestje uh, lekker opluisteren. Uh, voor het programma is DJ Enter Entertainment Dennis. Uh, daarna komt Drukwerk, het begint allemaal om 8 uur, gratis toegang, vergeet dat niet. En allemaal met dat uh, mannetje met het rode petje. Harry Slinger. Uh, Harry Slinger, hij was vanochtend in Goedemorgen Zandvoort, was een heel leuk interview. Uh, morgen gaat Zandvoort Live editie 2 gewoon door. Zo heb ik begrepen. Uh, eens even kijken. Ook gratis entree. Uh, even kijken. En dan hebben we de line-up, zoals dat heet. Ja, een uh, mooie line-up. Een mooie line-up. Met de DJ Raimundo, uh, ja. onder andere uit Zandvoort. DJ Divine, uh, Urso Beautiful en uh, MC Janto. Die uh, komen daar allemaal optreden. En eens even kijken, dat gaat uh, beginnen. Dus, uh, nou, dus ben ik, ben, is ik, moet ik even zoeken hoor, want uh, wanneer dat... De vorige editie begon om vier uur oh, he, met dat... uh, de, de, de heer en uh, dames... Of de heer en dames van uh, inderdaad het, de jongste DJ's uit uh, Zandvoort. Ja. Van de DJ School... Inderdaad. Eh, nou, hoe laat dit gaat beginnen, dat hebben ze niet op een Facebookpagina gezet. Meestal zo in de namiddag. In de namiddag. Nou ja, goed. Wat dat betreft, het duurt in ieder geval heel lang. en staat dat het 7 uur en 5 meer 40 minuten duurt. Dus dat is helemaal gezellig. Allemaal gezellig bij de Mango's Beach Bar in Zandvoort en een Cosmico, Cosmico Beach... Daar vindt het allemaal plaats en kan je lekker losgaan. Nou, um, en dat, dat is het eigenlijk al. Uh, Zeker, uh, ja. Uh, eigenlijk wel genoeg. Vanavond los. Vanavond gaan, vanavond gaan we eerst even naar het Gasthuisplein ja, natuurlijk. Ja, leuk hè. gezellig. Naar uh, drukwerk uh, Harry Slinger ja. en uh, Edwin Gitzels, hè? Ook uh, iemand uit Zandvoort die in de band gezeten heeft. Daar was Was kapot, nu zeg je: Kom binnen, ook door. Maar ik ben nu bang dat ik stoor. Hij hoog tegen mij alsof ik een kind was geloofd dat je dacht dat ik helemaal witte was. Zes schat, denk je dat je maar kan? Zes schat, je bent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 dat ik helemaal dat was, is wat denk je dat je maar kan, je schat, je bent heel wat van veranderen. Oh, je bent nu jezelf niet, je hebt last van verdriet en is In de kou Toen ik taas kwam Was er geen plaats meer in je bed En je zei Ach, jij de bank? Nu heb je je vriend Uit je kamer gezet En mix je Mijn liefelijk liefde drank Maar ik denk Dat ik dit keer bedank Bekijk het bak! Alsof ik een kind was, geloof dat je dacht dat ik helemaal in de was zes, Ga denk je dat je gaan kan? Zes, gaat, je bent heel wat van plan dan. Je loog tegen mij, alsof ik een kind was, geloof dat je dacht dat ik helemaal in de was zes, Ga denk je dat je man kan? Je bent heel wat van Panda. Van Panda. Van Panda. Wat ben je nou van plan? Vanavond is hij dus op het gasthuisplein Drukwerk met uh, Harry Slinger. Ja, we gaan een uh, lekkere classic voor je draaien. Uiteraard ook weer uh, van Piniel. Want uh, zo nu en dan kunnen we het niet laten. Er is zo'n lekker krakend plaatje op zitten. De care, imagination en de nieuwe dimension. En Ik hadden we een paar singles. Benno die kraakte erop los, maar deze hoor je eigenlijk helemaal niet krijgen. Nee, hè? nee. Nou, hij is toch echt van uh, viniel? Dus even kijken. Ja, hij hoort nog. Ja, zo doen we dat. Zo. You're the imagination oh. and the New Hoppa. Dimension. Zometeen gaan we schaken, maar eerst uh, nog even. Ja, ja De meeste mensen zijn, uh, zijn uh, de fan van. Uh, als ze dit horen op televisie, uh, Benno, dan uh, gaat iedereen uh, weer los. Ja? Een miljoen kijkers uh, per uh, aflevering uh, Bed and Breakfast Vol Liefde. Oh ja. Ja, ken je dat programma? Nee, Jongen. maar nee. Ik, lees, ik, lees, ik, ik zie steeds berichten. Ja, aan. dat is geweldig, wow. joh. Om half negen bij RTL Bed and Breakfast vol liefde. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Want oh, uh, iets, iets heel anders. Uh, <laughs> ik... We gaan namelijk uh, nu uh, schaken. Ja, nee, en we kregen een persbericht binnen van de bibliotheek. En um, op 27 augustus aanstaande is er een levend schaakspel van Godfried Beaumont... dat herleeft dan in Harlem. Het is namelijk dan... Uh, eens even kijken, nou laat ik het persbericht maar even aanhouden. Uh, schrijver in comiek uh, tekst de wit. Nooit van gehoord. Tekst de wit zeg jou. Dus ja, aan. ja, zeker. Oh, Oké. Okay. Uh, ik ben ja misschien een beetje wereldvreemd. Uh, die gaat schaken tegen de zevenvoudig Nederlands kampioen ...Luke van Welen. Eh, uh, uh, zoiets? Nou ja, ouder tijden herleven in ieder geval... schrijven Godfried Bomans en dokter Max Euwe. Ja, we kennen hem van, Max Van de Euwen. straat. Precies, hier in Zandvoort, uh, Max Euwe. Uh, stonden precies 53 jaar geleden tegenover elkaar... met een levend schaakspel op het Doelenplein in Haarlem. Op 27 augustus staat er wederom een schrijver tegenover een scha schaakgrootmeester schaak -grootmeester schrijver. En komiek Tex de Wit dus neemt het, op tegen een levend, uh, neemt het in een levend schaakspel op tegen deze zevenvoudige kampioen Loek van Wely, denk ik. Ja, ik moet altijd meteen aan uh, Tata Steel schaaktoernooi denken. Ja, ja, of, ja. ja, ja, ja. Nou, Ook ja, heel belangrijk. Uh, is even kijken. Um, nou ja, wie was. Uh, en, oh ja, even over de spelers. Dit wordt dus met echte mensen. Wordt dat uh, gedaan? En, uh, het spel wordt dus gespeeld met uh, levensgroot schaakbord. Met echte mensen als schaakstukken. Het schouwspel op het Doelenplein trok altijd veel bekijks. En dit wordt dus dit jaar opnieuw gedaan. Uh, het is een levendig buwe, uh, duel. Uh, belooft. Uh, te worden. Uh, en uh, ja, ik zit even te zoeken wie er allemaal in meedoen. Ja, oh, ja, wie is de koning? Ja, de koning. De koningen worden gespeeld door de burgemeesters van Bloemendaal en Haarlem. Uh, om ze maar bij naam te noemen: Albert Roest en Jos Wiener Wieden. Uh, naast hen staan Koneningen als directeur van de bibliotheek Zuid-Kinnemland, uh, Roxanne van Akker, en aan de andere kant uh, initiatiefnemer Sylvia van de Bund en de overige schaaks Stukken voeren een strijd tussen de schaakverenigingen... de Bloemenaalse schaakclub maar Combinatie... tegenover de Halemse club Het Witte Paard. Wat leuk is dat allemaal, hè? Um, nou ja, eens even kijken. Godfried Bomans, daar wilde ik het even over hebben. Uh, die heeft natuurlijk heel veel boeken geschreven... maar was eigenlijk, als je het goed bekijkt... een van de eerste uh, televisiepersoonlijkheden. Um, toen was televisie, dat begon eigenlijk maar net... En, Godfried was een veelgevraagde gast. En uh, Godfried de Beaumont uh, is in 1971 overleden in Bloemendaal... op 58-jarige leeftijd. Uh, zo veel te vroeg ontvallen. Het uh, was een groot verlies uh, voor uh, Nederland. Um, die trad ook op in een radioprogramma. En dat heette De Kopstukken. En in het radioprogramma De Kopstukken... konden mensen uit het publiek konden aan een panel vragen, aan een forum... Uh, hadden ze gewoon maar bepaalde vragen. En dan gaf een van de kopstukken gaf daar, uh, waaronder Godfried Bomans uh, een antwoord op. En juist die uh, antwoorden, die uitleggen van Godfried Bomans, dat waren echt pareltjes. Zo eigenlijk pareltjes dat ze daar uh, LP's van hebben gemaakt. Nou, en dat is uh, uiteindelijk ook natuurlijk op internet terechtgekomen. En wij gaan naar een van die vragen luisteren geven hoe het komt dat mannen veel leuker zijn wanneer ze alleen uit zijn dan wanneer hun vrouwen erbij zijn. Ik was op een kantoor waar veel mannen werkten en maar vier meisjes. Maar gingen wij een dag uit, dan waren het heel andere mannen, dan kenden we ze niet meer terug. Ze waren dan heel erg teruggetrokken en gingen in de bus zitten slapen en zo. Zijn dit allemaal pantofferhelden en is dit bij de kopstukken ook het geval? Ja, mevrouw de Hune, u hebt geconstateerd dat mannen onder elkaar, als ze met een bus uitgaan, de grootste pret hebben... En u denkt er met enige afguts aan. Ja. <lacht> Het is inderdaad wij, Mannen onder elkaar hebben een enorme lol. En dat komt omdat mannen met elkaar kunnen omgaan... en vrouwen niet. <lacht> ik weet dat ik nu haat en uh, neid in deze zaal zei... en dat is ook de bedoeling. Ja. Ik, ik, ik wil even... <lacht> De puntjes op de i zetten, want je kunt nooit de waarheid zeggen zonder ook onaangenaam te zijn. Um, vrouwen zijn namelijk meesteressen in de liefde. Daar kunnen wij helemaal niet aan tippen, dames. Maar wij zijn meesters in de kameraadschap, in de vriendschap en daar weet u geen bal van af. Um, uh, mannen in een bus die kennen die, die uh, wat ruwe kameraadschap waar ik zojuist op doelde... Die, die slaan elkaar op de schouders, dat kun je met een vrouw ook niet doen. En die zeggen tegen een vriend die een eindje verder in die bus zit... Hé hey, ouwe Suffert, <lacht> uh, uh, ga eens een eindje opzij met je dikke pens. En dat is... Een... Ja, ze zeggen het nog krachtiger, maar dat kan ik hier niet <lacht> uh, Vrouwen doen dat nooit. Die zeggen, och mevrouw, zou u een eindje willen opschrikken. Ze bedoelen daarmee, ik uh, wou dat je opdonderde, maar. Uh, dat zeggen ze niet. En dat ontneemt aan het uitje veel van zijn aardigheid, die uh, Vrouwen zijn uh, poeslief. Het tochtje wordt niet wat het had kunnen zijn. <lacht> er ontstaat iets zoeters waarin vrouwen zich blijkbaar uh, thuis voelen. Iets beleefd, iets hoffelijks. Maar dat voor mannen niet om uit te houden is. Het is te lief. Mannen willen roggebrood eten en ze krijgen dan die roomsoesjes. Uh, te... Mannen bloeien pas, geloof ik, in de dampkring van, van de ruwe scherts. Een soort ruige broederschap, elkaar in de buik stompende kameraadschap. Um, en daarin der, worden ze helemaal man. Ik heb dat meegemaakt in mijn eigen familie. Drie jaar geleden besloot namelijk mijn familie om aan al mijn ooms... Een, een uitje aan te bieden GELACH naar Parijs. Uh, al mijn ooms werden uitgenodigd, er waren acht bussen en... GELACH en daarachter reden nog drie bussen met uh, aangetrouwde ooms, Met dat uh, telde eigenlijk niet mee, maar die reden toch ook mee. En we hebben enorm plezier gehad. We hadden vaten bier bezig En in Hillegom ging het eerste lege vat de bus al uit. Ja. En in Lisse het tweede vat. En in uh, Leiden waren er nog maar uh, drie vaten over. Enfin, de bus die het verst gekomen is, die is tot Gouda daar doorgedrongen. Ja. En daar is die gekanteld. Over... Overal in Zuid-Holland lagen oms van mij langs de weg. In de grootste extase van geluk. Hè? En het jaar erop hebben ze daar les uitgetrokken. Zijn de tantes meegegaan. En hebben toen allemaal samen een kopje thee gedronken. een kraantje lek. Ja, een beetje geschommeld en gewipt. Allemaal heel fatsoenlijk en heel netjes. We hebben ook die tantes na afloop in hun manteltjes gegooid. En dat is heel aardig geworden. En die mannen hebben zich doodverenigd. Kijk, dat, is, dat moet je ook niet doen. En ik hoop dat met deze blik in mijn familieleven... dat ik u duidelijk heb gemaakt... dat vrouwen niet bestemd zijn voor de vriendschap... maar voor de liefde. Dus daarin rijken ze rakethoogte. Maar wij zijn voedzoekers op een wat lager niveau... namelijk de vriendschap. Dank u wel. Ja, mooi hè? Inderdaad, oh, ja. Mooi, echt een pareltje Juist, dit, Ja, uh, geweldig. Benno. En dat, dat die, die beste man, die deed dat volgens mij gewoon uh, improviserend uit zijn hoofd. En uh, hij het waar je bij stond. En dat was natuurlijk uh, ja, ontzettend knap. Zeker, nou dat van de bus, dat ken ik wel een beetje van, uh, ga naar uh, vrienden van Amstel, zijn we één keer met een uh, bus, met, uh, oh, ja. met vrouwen en mannen trouwens. Uh, oh, toen was het ja, ja he, Heel keurig. Uh, naar, met de bus uh, naar de vrienden van Amstel uh, gegaan. De mensen ja. die uh, meegegaan zijn, die uh, kennen het verhaal nog wel. Inderdaad, uh, dat, uh, dat van het bier klopte wel. Oké, uh, oké. Okay, okay, ja, ja. Uh, deze week had ik trouwens deze plaat uitgekozen. Girls Talk. Nou, past er wel een beetje bij. hè? Ja. Hier is Dave Edmunds Single van uh, Dave Edmonds en uh, Girlstalk uh, Benno. Ja. Je kent hem toch ook, deze single? Of yes, niet? Zeker, ja. ja gelukkig. Ja, ja, ja, ja, ja. Even hey, gaan het hebben over uh, de toerisme, want uh, de ja. Duitsers uh, die weten ons. Uh, of blijven ons vinden, in ieder geval. Ja, volgens nu.nl, dat was even kijken, het is nu vandaag uh, 5 augustus en dat was een bericht op van 2 augustus, dat uh, de regenachtige weken in juli zorgen voor lege terrassen bij strandtenten. Maar weer of geen weer, de Duitse toerist blijft een trouwe klant. Gele regia's, hè? Ja, ja, ja, wel. Ging, ja, ja, ja, ja mooi. Hè? En de kapla's, Ja, kapla's en zo'n mutje op, hè? Uh, maar goed, uh, de Duitsers die weten dus uh, blijkbaar uh, de stranden goed te vinden. Ik was trouwens gisteren bij, uh, te gast even bij Rijksbrigade Bloemendaal. En uh, nou, al dat prachtig uitzicht op, uh, op zee natuurlijk. Maar het was uh, heel, heel stil. Uh, terwijl het uh, droog weer was. Dus uh, daar, uh, het zal hier in Zandvoort ongetwijfeld wat drukker zijn. Overigens, uh, Zandvoort heeft niet te klagen over Duitse belangstelling... want uh, de Duitse Rundvonk in de vorm van de WDR 2... was uh, gedurende een drie uur live-uitzending uh, live vanaf het Strand. Dat is, uh, is dat een radiozender, WDR 2? Ja, WDR is een uh, radiozender. Okay, Ik uh, heb de uitzending gehoord trouwens. Oh, ja? Het staat ook op onze eigen app. Zo, wat De ZFM-app. en uh, ja, Ze waren ook bij uh, Jutters geluk, hè? Dat, uh, ja. Daar, uh, dat, uh, dat vuil oprapen, dat vonden ze nogal wat hoor, die oh, Duitsers, ja. dat huh? wij dat deden. Oh, waarom? De, nou ja, een mooie initiatief. Oh, uh, mooi dat je initiatief. zelf uh, ja, ja. even uh, de, de, de peuken kan uh, rapen. Ja, ja, ja, ja Zo'n ja. peukenraper. Ja, zo'n peukenraper. Ja, ja mooi ja, ja. hè. Nou ja, goed, uh, de gemeentelijke woordvoerder Walter Sons die was uh, natuurlijk uh, aanwezig en uh, die moest er een en ander over vertellen en, uh, aan de Duitse vrienden eens um, even kijken. Nou, we kregen nog een uh, e-mailtje van uh, Zandvoort Marketing. En uh, die hebben dan inside Tips, de kustbeleving van Zandvoort. En zij schrijven dat er 1.358.700 dagbezoekers zijn geweest. Um, ik weet niet precies wanneer ze zijn... We beginnen met tellen, maar... Ik dacht dat we uh, rond de 5 miljoen uh, dagbezoekers hadden per jaar. Dus waarschijnlijk tot nu toe. Uh, ja, maar als we vanaf 1 januari zijn beginnen te tellen... dan lopen we wel zwaar achter, uh, is mijn beleving dan. Nou, het, het hoogseizoen uh, komt nog, hè. Dus, uh... oh, Oké, okay, nou, dan hebben we nog wat in te halen. In ieder geval, de bereikbaarheid met de fietsen wordt als beste beoordeeld van Zandvoort. De parkeergelegenheid relatief slecht beoordeeld. En de frisse lucht is een van de belangrijkste aspecten van Zandvoort. Nou, dat is natuurlijk, zeker als dat lekker waait, dan is het uh, trouwens prachtig uitzicht. Hè? Je ziet al die windparken liggen en uh, alle scheepjes voor en muiden. En er is een nieuwe plattegrond. Ja, ja, ja, ja. De Zandvoort Marketing heeft uh, in samenwerking met Studio Boy Boelhouwer. Hard gewerkt aan een nieuwe plattegrond van Zandvoort Een schitterend resultaat. En is betrots overhandigd aan de eerste partners... wie dat dan ook mogen zijn. En op die, ik, denk, ik dacht nog, bij... Er uh, is dus een foto van die platte grond. Ik denk, nou ja, boeien, weet je wel. Uh, wat moet je nou met een platte grond? Uh, je kan ook alles gewoon op Google Maps of ik noem maar wat uh, zien. Maar, um, en het is toch ondertussen wel redelijk bekend hoe Zandvoort eruit ziet. Maar ik neem aan dat ook alle uh, zaken, alle winkels erop staan. Zodat je die makkelijk kan terugvinden. Want dat is natuurlijk altijd een beetje zoeken als je vreemd bent in het dorp. Dus een nieuwe plattegrond... dat zal wel via de bekende kanalen worden uitgedeeld. Zeker nou, WDR 2 was dus 23 juli op Zandvoort. En ja. zo klonk dat bij nou. Oké. Okay. Waar hebben we net zo'n grijfhaai in de hand? Ja. Ja, also in Sandford heute ja. den ganzen Morgen schon am Strand hat Stand-Up-Paddling gemacht und hat jetzt Besuch. Martje ist da. Und zwar ja. hat Martje ja eine Aufgabe am Strand, Fabian. Erzähl mal, damit hat dieser Greifler ja, zu tun. Also ich bin ja jetzt hier schon seit ein paar Stunden am Strand und ich dachte, der Strand ist total sauber. Und dann kommt Martje, denn äh, sie ist Beachcomber, heißt es auf äh, Englisch. Sie durchkämmt den Strand hier nach Müll. Wie heißt das auf Niederländisch, Martje? Äh, Jitter. Oké, en Mathie... Ik denk dat het over. Uh, nicht jeden Tag, aber uh, die Stiftung Glück, uh, Jötters uh, uh, Beachcombing ja. uh, Luck, ja. uh, sie machen es um, fast alle Tage uh, während uh, des, uh, der Woche und am Wochenende haben sie auch die Unit, dass die Touristen also Informationen mhm. bekommen können, dann kann man mittags das anhören was wir machen und wir haben ja, heute, ja. Morgen. heute Morgen. Steffi, du kannst es nicht glauben, ich dachte, der Strand ist sauber und jetzt ist hier schon dieser ganze Eimer voll. Das war hier nur ein paar Meter um, um unseren Standort drumherum. Ne? Ja, so fünf Meter und haben wir Papier, Plastik, auch die Kinderstrandspielzeug okay. und viele Kippen, auch Zigarettekippen ja. gefunden und auch die äh, Aluminiumdosen von Coca-Cola und so. Alles, was die Leute mitbringen äh, zum, äh, zu dem Strand, das... Ähm, dat hebben ze dan, dat lessen ze oft hier. Obwohl zij zeggen müssen, die Duitsers zijn veel beter aber die Hollander ja, niet zo goed. Oh ja, dat <tie> wordt even dat gezegd, ja, dat wij ja, minder goed zijn met, uh, met, ja, uh, met, met de, de spullen, de netjes houden. Oh, ja. ja, draai de me weg. Nou, ja, gooi je me hem ook meteen <laughs> weg. Ja, ik ben helemaal klaar. Wij waren uh, <hijen> in ieder geval bij uh, WDR 2 uh, binnen. Ja, goede vriend. Ja, bol. <laughs> Ik zoek wel andere vrienden. <laughs> ja, als je wint, heb je vrienden. <laughs> ja. Nou goed, tot zover dit uur van Zandbord op zaterdag. Zometeen zijn we er nog één uur lang. Graag tot zo, Only When You Lief is de laatste. <muchas> Well, how many calls must I make? You're How many times must I learn? It's only when you've gone.